9 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Drie mannen die worden gerekend tot de zogenoemde tattoo-killers... zijn in hun cel aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op onocuut. Die werd in maart 2009 doodgevonden in de duinen van, bij Hoek van Holland. De drie verdachten werden deze zomer veroordeeld tot 12 jaar cel... vanwege een moordaanslag op een Amsterdamse drugshandelaar. De Nationale Recherche heeft de cellen van de drie verdachten vanochtend doorzocht. En ook een huis in het Duitse Aschhaus is uitgekampt. De mannen die dezelfde Chinese tatoeage op hun rug hebben, vormen volgens het OM een professioneel moordcommando. De in 2009 vermoorde kut had eenzelfde tatoeage.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 Schrijver Robert Vuijsjes met de dood bedreigd door luisteraars van de Amsterdamse radiozender Radio Mart. Een interview op de zender met de schrijver gaat vanavond daarom niet door. Aanleiding voor de bedreiging is de verfilming van Vuijsjes boek Alleen maar nette mensen. Volgens luisteraars is de film kwetsend en zou het een verkeerd beeld geven van Surinamers.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 ABB nou, Verkeersinformatie. De Koentunnel is dicht richting het noorden. Hij maakt deel uit van de ring van Amsterdam, de A10 West. Er is daar een ongeluk gebeurd met vijf auto's. Er staat bij Westpoort twee kilometer file. De afsluiting gaat volgens Rijkswaterstaat wel een uurtje duren. Daarom is het verstandig om voorlopig om te rijden... en bijvoorbeeld via de Zeeburgertunnel naar het noorden te rijden. Bij Rotterdam zijn ook problemen. Op de A20, Gouda naar Hoek van Holland. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie bij het Ketelplein. En daardoor is het niet mogelijk om rechtstreeks de A4 te nemen naar hoofdvliet.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 Het is maandag, dat betekent dat altijd Erben Wennemars hier is voor de wekelijkse sportrubriek Erben. Ja. Heb je weer iets, uh, iets moeilijks sportiefs gedaan dit weekend? Ik of heb, heb je het nou, rustig gedaan? Nou, ik heb, ik, heb, ik heb voor het eerst een marathon geschaatst weer. Het schaatsen is begonnen en ik denk, laat ik zelf ook gewoon meedoen. Dus ik heb op de Jaap-Edebaan bij de b reis 100 rondjes geschaatst. En een prachtige 17e plek binnengesleept. Zo. Ja, en, en gisteren nog even 31 kilometer hard gelopen. <lacht> en vandaag nog even 50 kilometer gefietst. Dus ik ben lekker bezig. Ik kan ook wel En je baard is getrimd? Ja. ja, ja goed. Ja. Allemaal te zien op, op radio1.nl, de webcam. En dan zie je ook Richard van den Ende. Um, Richard, ik zei het net al, maar zo meteen jouw bijzondere verhaal. Want je was directeur bij Flugel. dat drankje. Daarna raakte je, of nou ja, eigenlijk tijdens, hè, raakte je verslaafd aan alcohol. Ja, klopt. Lijkt me een leuke omgeving, als je wel van een drankje houdt. Absoluut. De, de juiste omgeving, om. Uh, maar dat lag, lag niet aan Flugel, dat lag aan mezelf. In, ja. Dat zal ik zo uitleggen als je dat wil. Kan je ook dan, is het daar echt zo bij, als je bij een drankmerk werkt, dat je gewoon vanmiddags even een paar shotjes achterover slaat? Nou, ik denk wel dat, dat de omgeving wat anders is als je bij een notariskantoor werkt. Dus <laughs> ik denk dat dat wat, uh, wat makkelijker is en normaal is als je tijdens de vergadering uh, ja, een vlugeltje tikt en, uh, en een dopje op je neus zet en, uh, en drinkt. Ja. Ja. Maar dat is het niet alleen, was het alleen met het vlugeltje. maar. Want het is eigenlijk wel veel meer geweest. Ja, gaan we het zo over hebben en ook uiteindelijk hoe jij uh, je eigen afklinieken hebt opgericht. Um, dan uh, kan je nog even ons liken op Facebook, Luc? Luc? Facebook.com slash Heb jij dat eigenlijk ook gedaan? Heel fijn. <laughs> <laughs> dan mag je dan nu de Topics Today's doen. Topics. Nou, we beginnen met nummer 5. Daar staat een mooie vacature hier bij de NOS. Om het hoekje kom je dan te werken. Gerrit Hiemstra en Willemijn Hubert zoeken namelijk een nieuwe collega. De NOS zoekt een nieuwe weerman of vrouw. Ben je meteoroloog? Misschien ben jij nou wel onze nieuwe collega. En als weerpresentator zit je dan een aantal dagen per week hier bij de NOS op de redactie. En maak je je eigen weersverwachtingen. Oké, okay. awesome. Als je dus solliciteert kan je weerman worden bij de NOS. So you wanna be the nieuwe Erwin Krol dus. En metjologen die naast hun huidige baan het weerteam van NOS willen komen versterken... kunnen vrijdag 9 november op de Wageningen Universiteit een screentest doen. Ja, want als Erwin Krol iets heeft bewezen de afgelopen 25 jaar... dan is dat dat een screentest toch echt wel nodig is. Weer presenteren is trouwens lang niet zo gemakkelijk als het lijkt. Er komt meer bij kijken dan je <tus> denkt. Morgen waarschijnlijk iets warmer of kouder. Zoals u wilt. Nee, waarom onweer met harde regen en hagelslag. Het weer met Erwin Krol. Wacht, ook oh, nee. Diana woei zei. Ja, als je meer <lacht> wilt weten, dan moet je naar de site over.nos.nl gaan. We gaan naar nummer 4. Willemijn, wat zijn de smerigste dieren op aarde? Inderdaad, de das. Vieze wezens, die ziektes verspreiden. En in Engeland gaan ze daar nu eindelijk wat aan doen. Ja, voor een behoorlijk emotionele kwestie. En om deze gerugmakende zaak te introduceren... heb ik een kleine montage gemaakt. Ah, leuk. Ik ben een dol op kleine montages. Kom maar op.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 Plattelandsdistricten in Zuidwest-Engeland. 6000 dassen af te schieten. Ja, dat is dus het idee, hè? dassen kapot schieten. Want ze zijn de Britse boeren echt een peneniers. Omdat dassen infectieziekten bij zich kunnen dragen. En het gaat hier heel specifiek om rundertuberculose. Ja, dan denk je misschien, hoe erg kan dat nou zijn? Dat klinkt wel als iets ongevaarlijks. Hè? Misschien eet je zelf ook wel eens een keer een broodje rundertuberculose. Maar het is dus echt hartstikke gevaarlijk. Die dassen die scharrelen in het donker, s'nachts, avonds, scharrelen ze rond op boerenbedrijven. Ze komen ja. in, het, in het weiland, in de stallen. Komen ze in aanraking met, uh, met melkkoeien en dan besmetten ze die met, de, uh, met die bacterie. En vorig jaar moesten 26.000 runderen worden afgemaakt... wegens runnetuberculose. Afschieten dus, dat is de vies. Alleen niet alle Britten doen daar aan mee. Brian May, de oude huizigheid van de band Queen, is bijvoorbeeld zwaar tegen... en is ook een petitie gestart tegen de jacht op de das. Er is no way this deze can eradicate bovine-tb. Mm -hmm. The only thing in the long term which can achieve this is vaccination. First of badges and also of cows. Ja, vaccineren dus, zegt Brian May. Maar voorlopig mogen de boeren gaan schieten. Al zijn sommigen wel wat huiverig. Is dat bekend wanneer die dassenjacht wordt geopend? Nou, die voorlopige vergunningen zijn vergeven. Het kan elk moment beginnen. Uh, sommige boeren die. Ah, het is begonnen hoor. Zo. <lacht> <lacht> het was een dassen. Goed, nummer drie. We krijgen allemaal de groetjes van Tanja Neimeyer. Muy buenos dias. Primero que todo, een saludo. Een abrazo muy grande para el pueblo colombiano. Para la guerrillerada En para todos los pueblos del mundo.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 Ten eerste, het lijkt mij fantastisch om een keer een radio-uitzending te maken... met alleen maar dit liedje op de achtergrond. Hij <laughs> nee, gaf dat interview omdat er vredeonderhandelingen aan zitten te komen. En Colombiaanse media zeggen nu dat Tanja bij die gesprekken aanwezig is. Ik denk dat ze het beste is wat ze naar voren konden schuiven. Ze wordt het beeld van de vark, het imago van de vark. Ze ziet er natuurlijk ook... Uh, schattig onschuldig uit, bijna nou. het, het zeilmeisje van het terrorisme. Uh, wat ik ervan begrijp, ze gaat niet zelf onderhandelen, maar ze gaat de PR doen. Als een soort Jack de Vries gaat ze dus die hele onderhandelingen spinnen. Die zijn trouwens in Oslo, daar beginnen ze, en ze mag dat gaan doen... omdat ze die vark echt oont like a murderfucker. Alexandra, zoals ze binnen de vark heet, uh, deelde het lot niet van de vrouwen van de lagere echelons... die vooral hun kop moesten houden en uh, af en toe voor seksspeeltje spelen. Ja, en bovendien is ze uh, de enige binnen die club die haar talen spreekt. En bovendien, ja, ze ziet er natuurlijk beeldig uit. Ze is juffrouw Vark. Dan nummer over. Ja, juffrouw Vark. We gaan naar nummer twee. Hey, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, ook vandaag was het weer een dag van de et cetera. En daar gaat nummer twee over. Uh, ik zal het even uitleggen. Ik uh, bevind mij thans uh, op het uh, pittoreske stationsplein uh, in Leiden. En uh, dat kan ik zien. Maar als ik mijn ogen dan uh, dicht doe dan zie ik dat niet. Ach, hoe is het mogelijk, hè? Hoe kan het? Het is vandaag namelijk uh, de dag van de Witte Stok. En dat is de dag waarop uh, wij zienden... Uh, ...bewust gemaakt uh, worden, althans het is de bedoeling... ...van uh, hoe het is om uh, slechtziend of blind te zijn. Een belangrijke dag dus, want blind is natuurlijk geen pretje. Op een station bijvoorbeeld is het druk en dan is het ook lastig je wegvinden. <k> en om dat te ervaren krijgt de verslaggever een afgeplakte skibril op. Ik moet vooral zorgen dat ik mezelf heel laat en daarom uh, heb ik Tom bij me. Uh, Tom is uh, onze radio -stagiair. Goedemorgen Tom. Ja, het is misschien nu niet zo heel goed moment... ...omdat zeg maar, Tom uh, bestaat dus niet. Hij is uh, ingebeeld. Sorry. Uh, Tom, uh, jij bent nee. van, vanochtend mijn assistent, uh, want ik, ik heb hier zo'n skibril in mijn hand, die heeft Peter Hulsen meegenomen, ook goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Visieris en dat is de belangenclub van blinden en slechtzienden. Ik ga eerst eventjes uh, de, de, de, de donkere skibril opzetten. Tom, ik zou zeggen, hou jij de microfoon vast? Nee. No. nee Tom. Tom, beide nog? Nee. Tom, waar ben je? Nee. Ja. Nee. Tom is... Nee, goed. Tijd om de proef op de zon te nemen. Hoe is het om blind te zijn? Nou, ik ben in het station uh, in Leiden beland. Mijn lieftallige assistent Tom, waar ja. ben je? Nee, er is geen... Hallo? Nee. De... Wat ben <coughs> Hallo? Tom. Nee, Tom? er is geen Tom. Echt, ga, ga verder, alsjeblieft. Tom, jij hebt ook de sheet. Het papier waarop staat wat we moeten doen. Maar dat kan ik ook niet lezen. Oh, echt die duwt... Nee, goed. Peter heet die jongen van de Belangenvereniging, hè? Ben ik er nu? Moet ik al iets doen? Ja. Het is echt niet te geloven, zeg. Peter... Ja. Heb jij ook een OV-chipkaart? Ja. Want als eh, je blind bent, dan kan je bijna niet met de OV-chipkaart reizen eigenlijk, hè? Ja. Het is heel lastig. Je staat er gewoon niet bij stil. hè? Tom, heb jij er wel eens bij stil gestaan? Dag Peter. Echt. Het is tijd om af te ronden. Is er nog nieuws? Nu heb ik meneer Trindhamer tegenover mij van de Nederlandse spoorwegen. De laatste keer dat wij elkaar zagen, stonden we in een fietsenhok. Ja, ja. dat klopt. En, en nu op Leiden. Ja. <laughs> Zo zie je maar weer. Ja, misschien moet je het werk, werk houden, privé, privé. Ja. Ja. En u, u heeft nieuws. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Vertel. Uh, uh, voor de visueel gehandicapten in Nederland uh, komt er een overchipkaart... die eigenlijk vergelijkbaar is met andere overchipkaarten... maar met het grote voordeel dat deze overchipkaart werkt als een soort van sleutel... waarmee elke poort opengemaakt wordt, ongeacht of er saldo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 Goed dan, nummer 1, dat is die man die met zijn parachute uit de ruimte kan keilen. Hè? Nou, laat me even luisteren dan. Oh, no, no, no. Ja. Nou, hartstikke leuk, hij sprong vanaf 39 kilometer hoog. Dat zal allemaal wel. Zijn vrije val duurde ruim vier minuten. Tijdens zijn val houden Baumgartner snelheden van meer dan 1340 kilometer per uur. Met zijn prestatie verbrak de Oostenrijker het record voor de hoogste bemande ballonvaart... en dat voor de hoogste parachutesprong. Ja. Ook is hij nu de eerste die in een vrije val door de geluidsbarrière heen ging. Ja, je moet het allemaal leuk vinden. Hè? Vier minuten naar beneden vallen. Goed, tijdens die vier minuten die miljoenen mensen op YouTube bekeken... en die ze ook nooit meer terugkrijgen natuurlijk, verzamelden. Nou, ook allemaal wat data en zo. Na afloop mocht hij nog iets zeggen op televisie. When I was standing there um, on top of the world, you became so humble. You do not think about breaking records anymore. You do not think about... Um, Gain scientific data the only thing that i want is you want to come back alive ja, ja. het is echt hier voor liefhebben denk ik echt, <laughs> ik heb hem echt ik heb er gewoon helemaal niks mee geluk toch geluk toch toch Gelukkig, tot morgen dat weer, was weer. Nee, tot straks. Hij oh ja, had straks de met... tweets. Ja, ja weten. Hallo. hallo. Alcoholgebruik, dat is toch uh, ook uh, naast al deze dingen ook het gesprek van de dag. Um, Koninklijke Horeca in Nederland, pardon, die wil af van het happy hour, dat goedkope drinkuurtje. Maar die wil dan wel dat je nog op je 16e, dus in plaats van je 18e, een biertje kan bestellen in de kroeg. Richard van der Ende, jij was uh, directeur van het drankmerk Vlugel. En tegelijkertijd jarenlang alcoholverslaafd. En uiteindelijk startte je de verslavingskliniek Ready for Change. Zo meteen jouw persoonlijke verhaal. Maar eerst even dat nieuws dus. Um, Koninklijke Horeca in Nederland zegt, heb Hour verbieden. En dus uh, minimumleeftijd dan wel op 16. Dat willen ze dan graag behouden, want het zou eigenlijk naar 18 gaan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou mijn mening is dat, dat, dat zo, zo laat mogelijk de jeugd zou moeten gaan drinken. Dus als het 18 is, is het alleen maar beter voor de jeugd. En, dat is, en uh... liever 18 en heb Hour. Nee, heb je ouwe, Ik denk dat het stimuleren is van, uh, van meer alcoholconsumptie. Uh, en ik denk uh, dat je daar niet aan moet beginnen. Nee, en dat zeg je natuurlijk uh, in de hoedanigheid van ex-alcoholverslaafden. Um, ik kan me voorstellen dat toen je bij Vlugel werkte en het drankje is natuurlijk heel populair onder jongeren. Heel veel onder, onder de 18 ook. Ja. Dat je er toen wel iets anders over dacht. Ja, en nou, absoluut. Wij gebruikten ook uh, uh, die momenten om meer te laten drinken. En, uh, en, die uh, heb je ouders? Absoluut. Ja. Absoluut. Maar je ziet nu, wel, nu ik wijzer ben... zie ik ook een dokter van de Lely uit Delft. Uh, van ja. die alcoholpolie. Alcoholpolie, ja. het coma zuipen, het voordrinken... en ja, vooral ook de schade die het in de hersenen veroorzaakt. Maar toch, dan zeg je, nu, nu, nu zie ik dat. En toch vind ik het raar om te bedenken... dat toen jij daar werkte en de directeur was... dan ja. wist je toch ook wel dat het niet goed is als je 15 bent... dat je een paar flugels achterover slaat. Mm -hmm. Nou ja, nou eigenlijk wist ik het toen niet, uh, moet ik moet? heel eerlijk zijn. Nee, ik denk dat ik nu beter weet. En wat, ik, wat er wel is, is dat wij toen wel... Uh, uh, heel goed zorgde dat uh, dat, uh, dat vlug alleen maar verkrijgen was bij slijterijen uh, en niet in supermarkten. En we zorgden ook dat we, dat we niet ja, actief op jeugd gingen reclame maken. Nee, maar wel en... gewoon in kroegen. Dan bestel je zo'n heel treetje. Klopt, en dan, ja, ja. En dan ja. drink je ja. daar gewoon op met z'n ja. allen. Ja. Nou, dat was wel verkeerbevorderend, ja. En dan kregen ze een muts of een, uh, of een, of een, of een fluitje of een dingetje. Ja. Dan Dit dan is natuurlijk doos. helemaal helemaal, dat hele merk is, is gericht op hele jonge mensen. Dat klopt, ja. Ja, ja, ik, ik, ben, ik ben nu van mening. En, uh, en uh, omdat ik uh, meer weet. En meer over die hersenactiviteit. En wat ik kapot kan gaan. Uh, ja, proberen zo laat mogelijk te laten drinken. Ja. Is het dan echt dat je nu denkt van. Shit, wat heb ik al die tijd gedaan. En dat je er echt spijt van hebt? Nee, ik denk niet dat het goed is om spijt te hebben van dingen die je gedaan hebt. Ik denk dat het goed is om nu de actie te ondernemen. En uh, vooral jeugd uh, voordichting te geven. Over wat alcohol doet met je. En wat voor schade het kan, uh, kan aanrichten. En niet iedereen die drinkt heeft een alcoholprobleem. Uh, dat is niet waar. Maar alcohol is wel uh, een grote doodsoorzaak. Ja. En, ik wil vooral met jou het persoonlijke verhaal over jou uh, houden. Kijk, dit, dit is het mm -hmm. nieuws van vandaag. Je nee, zegt ja. uh, liever dus, uh, alles zo laat mogelijk beginnen ja. met drinken. Als die leeftijdsgrens er toen was geweest, uh, van 18... had het voor jou iets uitgemaakt? Ja, toen ik jong was? Ja? Uh, nou, dat is de wetenschap van heel lang geleden. Uh, toen was ze heel weinig bekend. Uh, toen rookten ook mensen nog binnen. Toen uh, rookte hij zelfs nog in een gemeentehuis of uh, in radiostations. Uh, uh, uh, drinken daar bijna overal. Uh, we zijn natuurlijk veel wijzer geworden. En uh, het is niet voor niks. Het is een uh, goed, goed informatie geven over, het, over dit probleem. Uh, kan heel veel voorkomen. Ho, ho, ho, ho, ho, want jij bent nou ja, echt, echt verslaafd geweest. Op welke nou, leeftijd ben je begonnen met drinken? Ik was twaalf jaar toen ik uh, mijn eerste cider dronk. En dat was in het buitenland. Twaalf uh, jaar? Twaalf jaar. En die smaakte zo verschrikkelijk lekker. Dat ik daarna nooit meer die, die eerste slok uh, mee heb kunnen maken. Maar altijd uh, ja, dat was mijn uh, ommekeer geweest. En uh, je bent niet gelijk alcoholist. Maar je, je, je gaat wel steeds meer drankje nodig hebben om, uh, om je lekker te voelen. Maar jij was tennisser, top-tennisser ook nog. Nou, top ik aan. Ik, ik, ik kon redelijk goed tennissen. Ik was, zat in de bond en uh, ik was sportief en ik trainde veel. Maar dan drink je toch niet? Nee, ja. ja. In de mijn. Ja. <laughs> Erwin drinkt Hallo? ook nooit, nee. nooit. Nee. Nee. Begon je ook op je twaalfde, Erwin? Nee, op mijn twaalfde niet. Nee, maar, nee maar, dat, maar vanaf welke leeftijd begon je dan echt, echt te drinken? Want je Op je twaalfde even één keer een, iets, iets drinken, maar was je op je veertien al echt, echt verslaafd? Nee, nee, je bent niet op je 14e afslaafd. Dat is uh, zo snel. Maar wanneer was je echt voor het eerst echt knetterlam? Uh, ik denk dat, dat ik 15 jaar was, 15, 16 jaar, dat ik wel goed dronken was. En uh, het, ik ken ook een aantal vrienden die uh, dat meegemaakt hebben. Ja. Ja. Maar Willemijn, je bent ook wel op je 15e dronken geweest? Ja, 14 voor het eerst. Nou, ja. Ja. Dat, dat, dat is niet raar nog. Maar ja, ik was geen topsporter, uh, Nee, nee. nee. <laughs> en daarna trouwens pas serieus gaan om om 16. Dus het viel allemaal uh, mee. Zometeen, jouw persoonlijke verhaal dus. Hoe je uh, toch als alcoholverslaafde het schopte tot directeur van Vlugel. Of eigenlijk was het andersom, want dan hm? ben je daar pas geworden. Dat zo, je blijft lekker zitten. En um, Erwin blijft hier ook zitten. Want zometeen ja. praten we met Annette Gerritsen. Want volgens jou is ze echt ja, eigenlijk bezig aan een comeback, hè? Ja, dat vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk dat ze me te woord wil staan.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 Caroline en I, her, hoor je, show me what I'm looking for. Ja, ze naar BNN Today op Radio 1. Als je de webcam op radio1.nl uh, zet, dan zie je Erwin Wendemars. Die loopt al warm voor de sportrubriek. Ja. En in Exit Holland duiken we in de porno-industrie. Want daar willen ze zonder condoom. En waarom ze dat zo belangrijk vinden, dat hoor je zo meteen van onze Exit Hollander in L.A. Maandagavond. Dus Erben Wennemars in de studio. En uh, dan kunnen we wel zeggen, Erben, dat de zomer officieel voorbij is. Ja. Hè? Er liggen pepernoten in de winkels. <laughs> Vreselijk. Uh, en dat betekent natuurlijk ook dat we het over schaatsen kunnen hebben. Jij hebt je eerste marathon alweer ja. geschaatst. Maar daar gaan we het niet over hebben. Maar wel over de wederopstanding, vind jij, ja, van Annette Gersen? Ja, dus dat vind ik wel een beetje, ja. ja ik, uh, want uh, Annette Gersen heeft de overstap gemaakt naar de ploeg van Jack Ori. Uh, daar heeft ze vroeger ook al bij geschaafd. Tot en met de speler van, van, uh, van Vancouver haalden ze een zilveren medaille op de duizendmeter. En vervolgens was heel raar, ging ze de overtap maken naar de ploeg van Marianne Timmer. En toen ging het eigenlijk niet zo heel erg goed. Ja, in het begin wel een klein beetje goed. Op een gegeven moment heb ik zelf nog een keertje in een analyse ben ik heel kritisch naar haar geweest. En het was niet eens om kritisch naar haar te zijn. Maar ik dacht van zij, die meid heeft zoveel potentie. En toen is ze zo ongelooflijk boos geworden op mij. Maar waar was je dan kritisch over? Nou ja, ik vond dat ze, ze werd ergens vierde op een WK. En dat vond ik dus eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor haar. Terwijl omdat ik eigenlijk hoopte, want ik vind, zij, zij is zo goed. Zij moet gewoon wereldkampioen kunnen worden. Ze had al, al Olympisch zilver. Ja. Maar heeft ze een jaar lang niet meer tegen gepraat. Me maar volgens mij zit ze vanavond uh, weer aan de lijn. Dus ze praat in ieder geval weer nou, met me. Nou, net Gerrit, zo, goedenavond. Ja, het is dus weer helemaal, uh, helemaal bijgelegd. Ja, ja hand over je hart en ja. je kan weer tegen hem praten. Dat is mooi. Ja, zo is het. Vanmorgen twitterde jij... Jee, ik ben fit verklaard en ga eindelijk weer het ijs betreden. Dat ging even niet zo goed met je. Um, nou ja, ik had uh, de verkoudheid... en uh, die volgens mij half Nederland uh, hm? heeft opgelopen. Dus uh, veel hoesten en uh, uh, ja, de neus vol en mijn keelpijn. Dus... Ja. Uh, ja, als sporter ben je dan, uh, ja, kan je dan je beroep eigenlijk niet uitoefenen. Dus ik was vooral aan het wachten tot ik weer fit uh, zou worden. Ja, en in deze, in, in deze periode wil je natuurlijk graag fit zijn. Want er zijn de eerste wedstrijden zijn er al. Hè? Iedereen rijdt wedstrijden. Ja. Er zijn enorm snelle tijden ja. overal gereden. En dan zit je nog ja. eventjes aan de, aan, aan, aan, aan, aan de kant. Maar uh, hoe gaat het eigenlijk met je nu? Um, ja, het was uh, de afgelopen weken... Uh, heb ik uh, ja, wel veel gerust natuurlijk en uh, vandaag uh, gelukkig weer voor het eerst op het ijs gestaan. En uh, toen kon ik ook wel weer merken dat ik me wel weer uh, zitten voelde en uh, dat eigenlijk het schaatsen nog steeds uh, ja, best, wel goed, uh, best wel heel goed gaat. Ja. En, maar ja, weet je, de, de trainingen zeggen gewoon ook niet zo heel veel. Tuurlijk heb je nee. wel rondjes die, die je schaatsen. Uh, ja, dat opgemeten wordt. Maar ja, hmm. in een wedstrijd is de echte confrontatie. En ja, ik heb tot op heden nog geen wedstrijd gereden. Nou, maar dat gaat... Omdat het, ik dus ziek was. Ja, maar dat gaat natuurlijk, ja. ook, natuurlijk wel komen B binnenkort. Die gaat waarschijnlijk volgende week gewoon rijden. Ja. Hé, hey, maar, ja, maar je, bent, je, je bent vertrokken bij de ploeg van Marianne Timmer. Waarom wilde hij daar eigenlijk zo graag weg? Uh, ja, uh, allerlei... Uh, door allerlei redenen zat ik daar gewoon niet helemaal op mijn plek. Hmm. En, uh, noem maar eens wat. Ja, uh, nou ja, onder andere, ik, uh, ik miste ook toch ook wel uh, mannen in de ploeg. Uh, mm. Bij ligas uh, bestonden we alleen maar uit uh, vrouwen. En ja, de liga wilde er ook geen, geen mannen bij hebben. Nee. Maar is het dan dus, echt, uh, moet ik me voorstellen, dat je, is het gewoon één groot kippenhok met die vrouwen en, en mis je een beetje... Uh, nee, weet ik niet, maar je zegt echt, ik mis de mannen. Ja, Je, je mist de omgang met de mannen daar dan. In de sfeer. Ja, ook. Kijk, Je bent, uh, ja, ook. Je bent uh, 200 dagen per jaar, als het niet meer is, met elkaar op pad. En uh, ja, dan uh, vind ik het toch ook wel fijn om, uh, om, uh, ja, om daar toch ook wel mannen bij te hebben. Maar dat is, dat is niet wat, alleen wat daar. Ma het wat is maakt ook, dat dan uit in de sfeer, Annette? Ja, mannen zijn gewoon net allemaal uh, wat. Uh... Willemijn. Nee, nee, ja, maar het komt toch, toch, toch wel wat makkelijker. Ja, en je en, kunt uh, het ook nou, als makkelijker. Maar dat, dat, ja. dat is niet de hoofdreden hoor. Ik bedoel, we kunnen, wij kunnen juist heel veel uh, ja. snelheid opdoen van de mannen. Ja. Wij kunnen mooi stijgroenen achter hen aandoen. Okay. Wij kunnen met fietstrainingen achter ze, achter ze zitten. Dus wij, hebben gewoon, weet je, wij worden daar echt sterker van. Dat is, ja. dat is gewoon de hoofdreden. Ja. Ja, sportechnisch kun je gewoon heel veel profiteren van, ja. van de mannen, want de mannen ja, hebben gewoon mee, meer vermogen en dan kunnen de dames heel makkelijk profiteren van, van, van, van, ja. al, van al die snelheid. Maar ja. het, hey, ma, ja. ma, ma, Maria, het was eigenlijk, je bent weggegaan bij Marianne, maar dat is wel een. Uh, dat was natuurlijk voor jou wel moeilijk, want je hebt jarenlang met haar getraind, je hebt, je hebt samen met haar geschaast en vervolgens heb je een, een trainer-coach uh, of een trainer Je hebt een goede relatie, maar dan vond je het niet moeilijk voor, om, om, om gewoon te zeggen van god, ik ga, ik ga een andere, andere weg op. Ja, tuurlijk wel. En uh, juist omdat ik uh, zoveel heb meegemaakt uh, met Marjan. Uh, ik ben echt uh, mijn carrière natuurlijk begonnen bij haar. Ja. Ook bij jou trouwens. Ja, uh, zeker weten. Het eerste hm. jaar. Ja, ja. <laughs> als 19-jarig meisje. Ja. ja, en ik heb, uh, ik heb zoveel ook uh, van haar geleerd natuurlijk. En uh, we hebben we hebben jaren ja, jaren samen, samen doorgebracht. Dus mm -hmm. ja, natuurlijk was dat voor mij een hele moeilijke keus. Mm -hmm. Maar uiteindelijk ja, had ik zoiets van uh, het is een professionele keus. En voor mijn schaatscarrière denk ik mm -hmm. dat ik beter op mijn plek zit om weer terug bij, uh, bij Jak te gaan. Ja. Omdat ik daar toch trainingstechnisch altijd een supergoeie klik mee had. Ja. En uh, ja, ik denk dat hij uh, dat hij gewoon goed bij me past. Ja, en denk... uh, de, de overige meiden die in het team zaten, Laurine, nou ja, daar heb ik mm -hmm. natuurlijk ook al jaren mee getraind en uh, daar had ik ook altijd een goede band mee. En nou. uh, met Diane die er nu bij is, dat klikt ook goed. Dus hm. uh, ik zit nu uh, goed op mijn plek. Ja, want je bent nu, nu naar na, na, na de nieuwe proef gegaan van, van, van, van Jack Ory. Ik vond het sowieso vond ik het een hele dappere keuze. Omdat je, je wist nog helemaal niet of er überhaupt maar een sponsor was. Je bent echt, echt in het, eh, je wist niet wat daar, daar ging, ging, ging, ging gebeuren. Maar ik vond de keuze naar Jack Ory, vond ik eigenlijk wel een hele dapper. Want ik ben ook ooit een keertje weggegaan bij Jack Ory. En dat, was geen, dat, toch, was, dat was geen vrijwillige keuze. <laughs> en ik weet hoe, weet hoe eergevoelig Jack is. Uh, jij bent ook niet echt op een hele leuke manier weggegaan, volgens mij. En ik ben heel erg benieuwd. Ontvingen hij jou gewoon met open armen? En zei die Annette, kom lekker terug. Um, nou ja, ik, ik was ook wel een beetje nerveus. Uh, uiteindelijk heb ik hem gewoon gebeld. Want uh, ik had heel lang nagedacht van... Uh, ja, hoe, uh, hoe, ik, hoe wil ik dat mijn toekomst eruit gaat zien? En... Hmm. Um, ja, ik heb gewoon altijd met heel veel plezier uh, geschaat bij dit team hm. en uh, ja, ik heb uh, met Jack altijd uh, met heel veel, uh, ja, heel veel plezier ook getraind. W wat zei hij toen in hem belde? En, uh, uh, uh, ja, dat is best een goede vraag. Weet hm. ik, ik, ik vroeg gewoon of hij open stond voor een gesprek en uh, dat stond hij, dus toen ben ik ja. bij hem langs gegaan. En, uh, toen was hebben we wel... uit, dingen uitgesproken. Ja, ja. was meteen wel een prettige sfeer tussen jullie. Of dat moesten even wennen? Um, nou ja, natuurlijk hebben we eerst even... ja gewoon. Nee, we hebben het gewoon eerst goed uitgesproken. Ja. En... Um... Ja, toen, uh, toen daarna was het ook wel vrij snel van... Uh, nou, nou volgens, mij ga ik jou dat goed volgens mij ga ik jou na de uitzending nog maar, even, nog maar, nog maar eventjes bellen. Want uh, <lacht> dan moet ik toch wel een paar adviezen hebben. Want voor mij is het toch al zo'n kleine zes jaar geleden... dat ik, uh, dat ik uit, uit de ploeg gezet, gezet ben. En je praat en niet met dat, hem? En ik vind dat het nog steeds... Nou, ik praat wel weer met hem. Maar ik vind zo'n breuk dat vind ik wel, wel een hele pijnlijke. Hè? Omdat je ook juist 200 dagen per jaar met elkaar op, op zelfs stap bent. Je hebt zoveel als sporter, heb je als ploeg, ben je zo intens me, met elkaar bezig. Zoveel emoties heb je dan. En als er dan, dan een breuk komt. Ja, dat, dat, dat, dat is toch wel heel lastig. Ik vind het een super ja. dappere keuze van, van... dat je echt voor de sportieve uh, keuze gaat. Want ja, de, de beste ploeg, de beste sprintploeg. Ja, dat is eigenlijk gewoon, uh, gewoon de ploeg van Jack Ori. En dat dat, dat dat weer gewoon, gewoon uh, voorop staat. Ja, wat heeft het, even tot slot Annette... wat heeft het uh, voor effect dat er nog... er is nog geen sponsor hè, voor jullie. Betekent dat dat je je, je tripjes zelf moet betalen, je tickets... Um, nou ja, inmiddels uh, hebben we, ja, de, de mannensponsor is gepresenteerd. Mm -hmm. hebben we hebben er nu voor gekozen om, uh, om ja, de, de sponsoring op te splitsen. En uh, we hebben inderdaad de zomer, uh, het eerste deel uh, heeft uh, de KNSB mm. voorgeschoten. En daarna we, hebben we, op het tweede deel hebben we alles zelf betaald, of zelf gekostig. Ja. Maar, maar, maar het is toch uh, allemaal, ja, allemaal in ik, kan en kruiken? Ja, nu is, alles, uh, nu is alles goed. De sponsor is ook rond en die wordt 25 okay. oktober wordt die, uh, gepresenteerd. Dus je gaat hmm. nog niet zeggen wie het is. Nog wat gaat het worden? Nee, wat, nee, wat, ik kan wat, het ga... nog niet verklappen. Wat gaat het is... Wel heel leuk, maar ik kan het nog niet verklappen. Wat wil je dik, dik jaar ja, dit jaar bereiken? Wereldkampioenschap. Ja, het is wel een soort ja. En uh, ik ben wel heel erg fan van Hooglandbanen. Ja. Omdat je daar, uh, ja, dat zijn, daar zijn gewoon de mooiste evenementen. Daar kan je voor wereldrecord gaan en... Uh, nou ja, laat ik maar eerst beginnen met het Nederlands record. Maar, ja. maar dat wordt wel een te gek uh, toernooi. En uh, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Nou, is... de ik ben ook wel heel benieuwd van... Van... naar Sochi. Naar Sochi, ja. ja. Dat eventjes, maar de wederopstanding van Annette Gerritsen volgens Erben Wennemars. Ja. Dat klinkt mooi. Annette, heel veel succes. Dank je wel. Goed dat je er was. Dank je wel. Erwin, tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1.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 Drie mannen die worden gerekend tot de zogenoemde tattoo-killers... zijn in hun cel aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Onno Kut, die in maart 2009 werd dood werd gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het OM vormt de groep een moordcommando. Schrijver Robert Vuysje is met de dood bedreigd... door luisteraars van de Amsterdamse radiozender Radio Mart. Aanleiding is de verfilming van Vuysjes' boek Alleen maar nette mensen. Luisteraars van Mart vinden de film kwetsend... en een verkeerd beeld geven van Surinamers...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 BNM today. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Richard van den Ende. Want hij heeft uh, nog veel meer te vertellen dan alleen Happy Hours. Deze ex-alcoholverslaafde heeft nu zijn eigen afkikkliniek. Bijzonder verhaal dus. En Joris Kreugel die geeft zijn geluksdubbeltje aan occupier, occupé, occupier Ramon. Die was er vorig jaar als een van de eerste bij... om zijn tent op het Beursplein in Amsterdam op te zetten. Ik denk dat een traantje wel nu even weg ook, op zo'n dag als vandaag. Nou, het is toch wel even een apart gevoel om hier uh, terug te zijn. Ja. En uh, op zich is dat wel, ook wel weer een mooi gevoel. Omdat je uh, toch eigenlijk wel best wel positief terugkijk naar de eerste maanden van Occupy. Tot zometeen. Maar eerst Luc met de tweet van Today. Lang training topic op Twitter is hashtag Albert Heijn. Dit is het verhaal. Op Facebook kwam er een bericht voorbij waarin stond dat je 1000 euro kon verdienen bij de supermarkt als je dat bericht zou gaan delen. En dan mocht je die 1000 euro besteden bij Albert Heijn. Nou, dat deden heel erg veel mensen. En later bleek dat bericht natuurlijk fake te zijn. Phishing, zegt de Albert Heijn zelf. Ed Bergler online die zegt, tweet, bezint eer je iets op Facebook leuk vindt. En Tom Havenkust die vindt het allemaal helemaal ingewikkeld en zegt, als je via Facebook iets krijgt. Van Albert Heijn, 1000 euro of zo, dan krijg je een virus. Michiel laat weten dat hij niet begrijpt dat er überhaupt mensen zijn... die denken dat het realistisch is dat Albert Heijn 1000 euro weg zou geven per klant. <lacht> Hashtag naïef. Maar Loes Grimberg kwam erachter dat ze best veel domme vrienden heeft op Facebook. Zegt ze zelf. <lacht> en voor Rayan is het allemaal nog steeds een beetje ingewikkeld. Hij tweet, nou, nu zijn dus mijn gegevens bekend bij online criminelen. Dank je wel, Albert Heijn. Die kunnen er niks aan doen, Rayan. En tenslotte nog Tanja Nijmeijer is uiteraard ook trending topic. Ze heeft weer een aantal woorden in het Nederlands gesproken... en ze gaat zich ook bemoeien met vredesonderhandelingen. De koningin vraagt haar zelf op het koningin NL af... of Tanja Nijmeijer niet iets zou zijn voor een college tour. Het is waarschijnlijk niet de echte de koningin, hè? En Henk Jan Oud vindt het zelmeisje van het terrorisme... een prachtige typering van Tanja Nijmeijer... door Marion van Rooyen in het NOS-journaal. Emmy keek nog eens goed naar Tanja Nijmeijer... en vindt haar op Twitter dat, misschien, dat, ze, dat ze misschien wel iets is voor Boer Aat uit Boer Zoek Vrouw... En <lacht> en, uh, Frederik van Bees. Ja, je er maar druk mee natuurlijk hè, met, met, met so Frederik van Bees die stoort zich echt enorm in alle uh, berichtgeving. Hij tweet: Waarom maken de media zo'n icoon van die Tanja Nijmeijer? En dat waren de tweets voor vandaag. Je kunt ook ons volgen op Twitter. Dat is at Tot today. Dankjewel. Luke. Tot morgen. At Tot Shirendan morgen. Lego House. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house.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 I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you get down En out of all these things I've done I will love you better now Ja en daar is hij nog naar op zoek I will love you better now want volgens de zon is hij op zoek naar een vriendin dus als je, je aangesproken voelt eh uh, mail me even @chironlegohouse Protesteren tegen de Grijke cultuur en het kapitalisme. Ja, dat was natuurlijk Occupy. Dat begon zo mooi, het begon zo idealistisch. Occupy in Amsterdam, of eigenlijk overal. Maar ja, het liep uit op een klein fiasco. Joris Kreugel, die gaat nog één keer naar Amsterdam... met een Occupy van het eerste uur. En geeft hem zijn geluksdubbeltje. Ramon, nou dat... Uh is even een heel ander gezicht dan een jaar geleden hier, hè, op het Beursplein in Amsterdam. Dat klopt. Toen stonden hier uh, 5000 mensen op de eerste dag. En uh, na een week stonden er al 100 tenten. Maar je het een traantje wel nu even weg ook, op zo'n dag als vandaag. Nou, het is toch wel even een apart gevoel om hier uh, terug te zijn. Ja. En uh, op zich is dat wel, ook wel weer een mooi gevoel. Omdat je toch eigenlijk wel best wel positief terugkijkt naar de eerste maanden van Occupy. Ja. Jij hebt hier ook geslapen, want jij bent een ex-occupier, hè? Ja, zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Ik heb hier zelf ook uh, inderdaad, uh, maanden gezeten. Waar is het nou misgegaan? Ja, we hadden die verbreding, denk ik, eerder moeten opzoeken. Eerder... Verbreding? Ja, niet, niet alleen op het kamp zijn, maar ook uh, kijken naar mensen toe in de maatschappij en dat soort dingen. En op een gegeven moment waren we iets te veel met het kamp bezig, denk ik. hebben er nou van opgestoken? Ja, we hebben wel uh, geleerd als, als je mij al twee jaar had geleden had gevraagd. Hey, we gaan hier vijf maanden lukt het om vijf maanden hier een tentenkamp op te zetten, had ik gezegd. Nee, dat gaat nooit lukken. Wat is nou echt gelukt? Nou, ik denk in ieder geval onder de aandacht brengen dat, uh, dat heel veel mensen het heel zwaar hebben in de maatschappij, heel veel mensen heel hard worden geraakt door deze financiële crisis De banken die uh, bijvoorbeeld nu worden met miljarden, terwijl het bedrijven zijn met publieke winsten. En als het misgaat, dan wordt het privaat op de publieke zaken afgewenteld. Nou, er zijn nog steeds heel veel mensen boos om. Moet nog een hoop gebeuren, maar dat Ja, er moet nog zeker een hoop ja, gebeuren. Ja, al, hadden jullie niet beter nu kunnen gaan staan? Ja. Ik denk dat er nu veel meer problemen zijn dan een jaar geleden. Ja, en ik denk dat Occupy al dat inzicht had dat heel veel mensen dat toch al voelden vorig jaar, maar nu nog meer mensen dat voelen. Is het ook misgegaan de, ja, criminaliteit? Er liep hier uh, dronkenlappen. Je zat vlak naast de studentenvereniging, die ook nog wel eens wat uh, kabaal maakte. Ja. Jij bent hier natuurlijk ook, s'nachts ben je hier natuurlijk ook geweest en dat heb je natuurlijk ook uh, meegemaakt. Ja. Is dat ook een reden geweest eigenlijk, dat het allemaal niet zo goed liep? Nou, dat was natuurlijk wel onderdeel van. De criminaliteit is in de stad, maar ja, het is natuurlijk interessant om hier te komen kijken. Want heel veel mensen waren ook benieuwd, mensen horen ervan. Dus het was heel veel positief dat heel veel mensen hier kwamen. Maar ja, er kwamen natuurlijk ook mensen die, hè, die meer met andere redenen kwamen om het eigenlijk een beetje te dwarsbomen. En dat is natuurlijk jammer. Het ontbreken van hiërarchie binnen de Occupy. Niemand mocht eigenlijk een leider zijn. De een riep dit, de ander riep dat. Ja, klopt. Maar het was natuurlijk een soort algemeen bewustzijn. We hadden ook niet een vooraf een doel gesteld met Occupy. Gaan we dit bereiken? Het tentenkampje, dat zit er waarschijnlijk niet meer in. Je ja, hebt geen levensvatbaarheid meer waarschijnlijk. Nee, inderdaad. Ik denk ook niet dat is. Op maandag geef ik altijd mijn geluksdubbeltje weg okay, aan iemand. En het is een jaar geleden en ja, je hebt er toch een heleboel tijd en energie in gestoken. Ja, klopt ja. Ja, absoluut. Ja. Ben je toch niet een klein beetje teleurgesteld dan ook? Nee, niet heel erg. Nee, toch, nee? Nee, nee. Ik uh, vind toch dat we veel aandacht hebben gekregen en dat soort dingen. Ja, jij denkt wel dat het dat losgemaakt heeft in de maatschappij. Als jullie niet waren geweest, dan was dat minder geweest. Het is en en. Ik denk wel dat het de bewustwording meer door Occupy. Ja. Uh, ja. Ik overhandig je een zilver geluksdubbeltje. Kijk, niet. Kijk eens, eigenlijk een ex occupy ben je. Wat staat er op de rol nog verder? Uh, aandacht vragen voor, hè, mensen die het in de maatschappij uh, slecht hebben. En mensen die oneerlijke inkomensverdeling, dat soort dingen. de Financiële crisis, dat het harde mensen raakt en dat soort dingen. Om daar weer aandacht voor te vragen. En daar ga jij in ieder geval nog wel hard voor maken. Absoluut. Nou, dan heb je daarvoor mijn geluksdubbeltje gekregen. Ja. Het tentenkamp is een klein beetje mislukt. Vind ik zelf. Ik denk een heleboel Nederlanders. Ik hoop dat je in ieder geval wel iets van je ideologie ergens kwijt kunt. Absoluut. Succes. Ja, dankjewel. Ja. Aan het eind van de middag zijn er weer een paar tentjes op het beursplein opgezet. Alleen dit keer zal het geen slaapfeestje worden, want dat heeft de stadsdeelcentrum verboden. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Vandaag veel te doen over jongeren en drank. Iemand die het lichtend voorbeeld is van hoe het behoorlijk mis kan gaan is Richard van de Ende. Op zijn twaalfde greep hij naar de fles en toen hij directeur werd van het populaire shotje Vlugel, groeide dat uiteindelijk uit tot een flinke alcoholverslaving. En nou zet hij zijn eigen misère in om anderen uit de ellende te helpen in zijn kliniek. Ready for a change. En Richard is hier nog steeds in de studio, gelukkig. Je was dus twaalf, hè, zei je net, toen hij begon ja, met drinken. En je reisde als, als euh, nou ja, beloftevol tenners de wereld rond. En toen begon je steeds meer te drinken. En uiteindelijk werd je de baas bij dit drankje. De flugel, de flugel. Hey, hey, hey. Ik zie je nog een beetje lachen, maar niet echt heel erg lachen als nou, je dit hoort. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik het, het nummertje toen uitgekozen had. Dus, uh, en jij hebt het uitgekozen? Uh, ja, nou met, met mijn collega toen, met mijn kopion toen. En, uh, ja, ja. ja. Nou vrolijk. Ja. Absoluut. Ja, ja, absoluut vrolijk. Um, je bent daar de baas geworden, hè? De aandeelhouder, directeur. Ja, we waren met z'n vieren eigenaar van, uh, van dat merk. en ja, Het ging eigenlijk fantastisch goed, het merk ging goed. Uh, veel landen verkochten we. Even, even voor de mensen die het niet kennen, het is natuurlijk dat kleine flesje... Um, ja, dat je in één keer achterover meetert ja. met zo'n uh, roze eend op de voorkant. Klopt, ja. Een dat soort is donker het. Donald Duck-achtig figuur is ja, het. Het is een energiedrink met wodka en... Ja, het was succesvol en uh, ik had ook heel veel succes. Uh, geld, alles was, uh, was geen probleem, alleen ja. op een gegeven moment... Uh, ja. maar waarom, wat ik me afvraag, uh, je hield al van een drankje, het was wel bekend. Uh, Willen ze iemand daar aan de top die stevig drinkt? Is dat een nou, de bewuste keuze? Je punt is, uh, de, het, het idee van iemand die een probleem heeft is heel anders uh, in de mensen's hoofd dan, uh, dan, uh, dan werkelijkheid. Hè? Je, het idee het idee dat je moet op een bank ligt liggen met een, uh, met een fles in zijn hand en dat is een alcoholist... En dat ben ik niet. En dat is eigenlijk het grote probleem met, uh, met een alcoholverslaving. Of afhankelijkheid, ja. dat je het netjes wil noemen. Je vond het zelf geen verslaving? in de Nee, de ontkenning is het grootste probleem van verslaving. En uh, mensen blijven doorgaan tot ze eigenlijk doodgaan. En ze ontkennen dat ze verslaafd waren. Maar jij was, wel, jij was al behoorlijk een feesttype. En zo iemand wilde ze wel graag aan de top van het bedrijf. Uh, nou, ik was wel flugel, maar dat waren we met z'n allen. Want wij waren uh, namelijk het concept. En wij hadden het concept bedacht. Jij was het concept. Het was het concept. Jij was die natuurlijk... roze eend. Ja, nou ja, als je het zo wil noemen. We werden op een gegeven moment wel bijna... Dat werd mijn ondergang. En uh, ik, ik ging natuurlijk niet, niet stoppen. Ik bleef doorgaan. En als je dan eigenlijk achteraf kijkt uh, wat je had kunnen bereiken meer als je niet gedronken had, dat was natuurlijk onwijs veel. Maar vertel even over de tijd, um, je werkte daar. En, en goed, je wist zelf niet dat je een probleem had, toen maar, nog niet. Maar... maar je hield wel van een drankje. We hadden het er net al even over, je zei van, uh, waarschijnlijk iets makkelijker dan bij andere bedrijven uh, grepen wij wel eens naar een drankje. Nou, Je voelt, je voelt natuurlijk dat je uh, anders bent dan anderen. Dat je op een gegeven moment uh, gaat drinken en niet meer kan stoppen. En dat is eigenlijk het verschil. Ik hoorde net de erbij zeggen, ja, op moment, toen ik sporter was, ik dronk vijf biertjes... en ik stopte, want ik ging een colaatje over en ik ging stoppen. En bij mij was die grens daar niet meer. Ik ging door. En dat is eigenlijk het verschil. Ja, en, uh, maar en het is ook... natuurlijk wel de kat op het spek binnen hmm. om dan bij een drankmerk te gaan werken. Ja, maar het is, het is uh, verslaving heeft niet een keuze voor uh, waar je bij werkt. Uh, uh, advocaten uh, nee. uh, tot de arbeiders. Iedereen kan verslaafd worden. Uh, ook kleur, uh, Chinezen, uh, blank, zwart, alles kan verslaafd worden. Hoe, hoe ging het letterlijk? Dan was je op je werk. Uh, je zei net al soms uh, tijdens de vergadering namen was we een flesje. Maar was dat heel gebruikelijk? Gebeurde dat elke dag? Nee, dat gebeurde niet elke dag. Het was wel zo dat we natuurlijk in de omstandigheden kwamen. In de houseparties en housefeesten waar veel gedronken werd. En uh, wat op een gegeven moment gaat, gaat, gaat gebeuren... dat als je drinkt, dat je dan uh, gaat drinken waar niet iedereen meer bij is. Dus je gaat uh, andere locaties zoeken waar niet uh, je collega's zitten. Uh, mensen gaan vereenzamen. Maar waar dan op de wc? Neem je? Nee, je gaat, uh, je gaat natuurlijk s'avonds op stap en uh, op lokaat waar, waar mensen je niet, uh, niet kennen. Of uh, in ieder geval, uh, je gaat jezelf isoleren. En dat is op een gegeven moment ga je gewoon merken dat het een probleem wordt voor je. En uh, ja, dat je het nodig hebt om je lekker te voelen. Functioneer je nog? Nou ja, je functioneert. Er is onderzoek gedaan. Uh, 80% van de dag, uh, als je verslaafd bent, ben je bezig met je verslaving. Dus ik denk mijn, mijn, mijn prestaties heb ik verricht in 20%. Dus op zich wel knap. Maar hoeveel, even voor voor, voor, voor mijn beeld, hoeveel ja. drink je dan op een dag als je echt verslaafd bent? Hoeveel, je, hoeveel dronk jij? Nou, ik, ik, ik had Voor de uitzending zei ik, ik was uh, niet echt een, een dagelijkse drinken. Ik was maar, meer een bindje. En dat wil zeggen dat je, als je gaat drinken, dan ga je nooit naar huis toe. En dan ga je dagen drinken. En dat is het best verschil hmm, eigenlijk. Dagen achter elkaar? Ja, maar je kan je ook zeggen, van, uh, dan een aantal dagen stop ik daarmee. Uh, dus het is het grote verschil. Uh, uh, het gaat uiteindelijk een dagelijks iets worden. En, uh, maar jij dronk wel eens, dan begon je op donderdag en dan dronk je tot en met zondag. Je, dan ging het door met feestjes, ja. ja, dat ja klopt, en ja. dan niet slapen? Uh, af en toe, even tussendoor. Ja. Maar dat is niet gezond, nee. maar dat heb ik ook, nou niet in die mate, maar toch wel jaren gehad, dat ik wel elk weekend heel veel dronk. Ja. Maar bij mijn weten heb ik er nooit... Nou, dat... Iedereen kijkt nee, me nu heel ja, erg <laughs> ja. aan. ja goed, dat, dat doen natuurlijk wel weer mensen. Sterker nog, ja. ik ken er heel veel die zo een weekend doorbrengen, en dat soms wel, wel uh, jarenlang. Ja, het is, maar wat is, was dan het verschil met jou? Nou, Dat het wel erger werd, en dat het meer werd. En dat het een probleem ging worden ook voor mijn omgeving. Dat is eigenlijk wel het, het grootste stuk waar ik uh, ging inzien eigenlijk dat ik natuurlijk zelf een probleem kreeg, en, uh, maar dat ik het ook heel veel met andere mensen belastte bij mijn probleem. wat hadden andere mensen dan voor problemen daarvan? Nou ja, als je niet meer drinkt, dan ga je ook niet meer naar huis toe. Uh, uh, of als je drinkt, ga je ook niet meer naar huis toe. Uh, je komt je afspraken niet na. Uh, je bent er gewoon niet. Je bent niet, je bent niet nuchter. En het uh, en, uh, geeft andere mensen er last van. Die willen eigenlijk met jou een normaal persoon hebben. Heb je een hebben. vriendin toe? ik had toen? Een, een ik was toen getrouwd. Ja, en inmiddels gescheiden, acht jaar. En uh, zij moet op een gegeven moment hebben gedacht van, nou ja, of jij eruit of de drank eruit. Nou ja, dat is ook wel het geweest dat we uit elkaar zijn gegaan. En ja, is het uh, vandaag we hebben gevraagd, is het door de alcohol gekomen? Ik denk mede dat het door de alcohol komt. Maar dat, ja. dat heb je vandaag gevraagd? Nee, dat is, oh. dat is dat vroeg uh, je collega vroeg erbij vandaag. Oh, ik, dacht, ja. ik, dacht, ik dacht dat je er nee, vandaag nee, voor. Nee, nee, nee. nee. maar, maar, maar wat was het punt dat je dacht? Uh, het is nu zo ver met mijn leven. Nu moet ik er iets aan doen. Uh, ja, op een gegeven moment raak je, raak, raak je een bodem. En, uh, een verslaafde kan alleen maar veranderen als die uh, geestelijk uh, pijn krijgt. En dat wil zeggen of ze baan gaat verliezen, of ze relatie gaat verliezen... of iets gaat verliezen waar die heel erg, uh, wat hem heel erg dierbaar is. En hoe was dat ja. bij jou? Ik ging mijn vriendin verliezen. Die, gaf, die zei heel duidelijk tegen mij, Joh, luister, uh, uh, ik ga niet meer verder met jou. Ik ga mijn leven beleiden. Ik kon niet met iemand die dus steeds dronken is omgaan. Uh, uh, en dat, dacht, ja, nou moet ik iets gaan doen en nou moet ik gaan veranderen. En uh, toen kwam ik bij iemand uh, op, een, op een eerste gesprek. Hm. En die had een uh, verslavingsverleden. En die herkende mij gelijk. En toen uh, daar was ik om. En toen ben je meteen naar een kliniek gegaan. Ik heb toen uh, gedacht van ja, weet je, ik ga proberen gewoon uh, gecontroleerd te drinken. Dus ga maar dat leren. En uh, toen ging hij me heel hard uitlachen. Hij zei, ja, als je, jij bent, hebt een allergie voor, voor drank. En dat wil zeggen, als jij allergie hebt voor garnalen. En jij gaat in het weekend zeggen, nou, ik ga dan weer garnalen eten, dan ben je ook allergisch. Dus dat is kansloos. En uh, dus... Nu ben ik abstinent zes jaar. En uh, ja, dat is goed. En betekent dat, dat, je hoort dat vaker dat verhaal... je bent nooit ex-alcoholverslaafde? Nee, elke dag uh, ben ik ermee bezig. Elke dag is weer een dag. En uh, zo simpel hou ik het ook. Want als het, ik heel groot ga maken dat ik nooit meer mag drinken... dan is het heel veel... Dus ja, geval... dat is te moeilijk om te bevatten. Ja, het, ik houd het simpel en uh, ik heb het uh, per dag gehouden. Je bent uiteindelijk je eigen afkikkliniek begonnen, Ready for ja, Change. Er zijn klopt. er nu drie van. Ja. Um, het stikt van de afkikklinieken. Waarom moest je er zo nodig eentje zelf beginnen? Nou, we zijn nu bijna vijf jaar bestaan wij. Uh, wij zijn inmiddels uh, in de basisverzekering. Maar we zijn een GGZ-instelling. Hmm. een hmm. heel officieel bedrijf, een gecertificeerd bedrijf. En uh, wij werken volgens het 12-stap-Minnesota-model. En dat model, dat, uh, dat is abstinentie. En uh, ja, heel succesvol. We abstinentie hebben heel... betekent gewoon... geen onthouding. Ge dus hmm. als je een drankprobleem hebt, dan kun je ook niet meer blowen. En, uh, want dat oh. heeft te maken met allerlei receptoren. Uh, allebei beloningssystemen. En, je uh, bent verslavingsgevoelig. Dus mag je ook geen andere dingen waar je eventueel verslaafd ja, aan kan raken. Mag juist, je. Ja. Maar ik zag op jullie site, jullie doen ook uh, behandeling voor seksverslaving. Mag Plot. je dan ook geen seks meer hebben? Uh, seksverslaving is een obsessieve handeling. En, uh, en, en daar... Daar ga je wel op abstinentie werken. Dat is ja. op een andere manier behandeld. Maar ja. middelen en alcoholgebruik... Dat is geen middelen, maar, maar... Is geen drugs in welke vorm dan ook. Ja, klopt. Hm. En ook geen medicatie. Medicatie is een groot probleem. Medicijnen, de benzo's die geslikt worden in Nederland... waar mensen verslaafd aan raken. En dat zijn? Uh, uh, uh, pammetjes eigenlijk. De, de uh, die... kalmeringsmiddelen. Ja, de kalmeringsmiddelen ja. Ja. Dus het is de harde lijn bij jullie? Ja, maar wel duidelijke lijn. En uh, Het is zwart-wit. Je bent niet een beetje verslaafd... maar je bent verslaafd. Of niet... Ben jij verslaafd? Ik ben verslaafd. Dat is mooi vervelend. <lacht> maar wel goed dat je hier was, Richard ja. van den Ende. Dan hebben we weer Erben in te kijken. Ja. Je drinkt niet zoveel Erben, toch? Nee, nee, nee. Ik ben niet verslaafd in ieder geval. Over drie beertjes. Ja. Heb heel veel lol. nog nummer 2 in uh, 88, 19 oktober, om precies te zijn. One more time, one more teardrops. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN, Today. Oh, weet wat jij bent? Het speculaas. Een blanke die te veel met zwarte omgaat. Je neemt alle slechte gewoontes over. Je hoort een fragment van de film Alleen maar nette mensen. Een verfilming van het gelijknamige boek over een Joodse jongen uit Oud-Zuid... die kikt op donkere ghettovrouwen uit de Bijl maar met grote borsten en dikke billen. Nou, je zal het ongetwijfeld gehoord hebben, gelezen hebben, misschien al gezien hebben. De schrijver van het boek, Robert Fuisje, goedenavond. Goedenavond. Vandaag uh, met de dood bedreigd door boze luisteraars van de Amsterdamse zender Radio Mart. Die vinden yes. de film kwetsend en uh, dat een uh, film een verkeerd beeld geeft van Surinamers... Um, de luisteraars hebben gezegd jou op te wachten met vuurwapens en jou dood te schieten. Ik kan me voorstellen dat je nogal geschrokken bent. Ja, nou ja, het is, het is een, andere, ja, een andere beleving van hoe, hoe ik het, het boek zie. Ja. Uh, ja, mijn uh, bedoeling met het boek, en daarom zou ik ook vandaag naartoe gaan... was niet alleen dat het uh, nou ja, entertainment is en vermakelijk moet zijn... maar ook dat het hopelijk zou bevorderen dat nou ja, de, de verschillende bevolkingsgroepen een keer horen hoe ze over elkaar praten en nou ja, daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja. En dat was mijn bedoeling om daar geweest om daar ook vanavond te doen. Ja. Terwijl ik van tevoren al wist uh, nou ja, dat er veel mensen zouden zijn die het anders zien dan ik. En, uh, maar, ja. en ze hebben jou opgebeld van de Amsterdamse zender en ze zeiden... je moet maar niet komen, want het is niet veilig, zoiets. Ja, nou ja, Radio Mart is onder Surinamers ja, een heel bekend station... Mm -hmm. waarvan ook iedereen weet... Waar, nou ja, waar de locatie van, de, van die zender is. Ja. Dus uh, als ik daar die avond zou zijn, zouden dus inderdaad mensen weten van nou ja, hij is daar en daar. Um, dan zou je denken, en, dat, dan kunnen ze nog beveiliging inhuren bijvoorbeeld? Ja, nou ja ik, ik, ik kan dus niet precies inschatten. Ik, ik heb dus zelf niemand uh, gesproken. Dus ik, ik kan alleen afgaan op, op wat zij tegen mij zeggen. Ja. Maar hun inschatting was dat het uh, niet... Uh... Hun inschatting was dat het echt hele serieuze bedreigingen waren? N nou ja, in ieder geval zodanig dat het niet... Ja, zeg maar, mijn veiligheid niet kon garanderen. Nee. Ga je aangifte doen? Uh, nou, ik, de mensen van het station zelf waren ook nogal overstuur. Dus ik, ik denk dat ik morgen even met hun uh, nog in gesprek ga... over wat er nou eigenlijk precies hmm. gezegd is of, en door wie. en Als ik, de, als ik zelf had kunnen horen hoe iemand dat zegt, of in wat voor context... dan kan ik denk ik iets beter beoordelen... of, of dat echt serieus is... of dat het, ja, of dat het niet serieus is. Ben je bang? Hum... Nou ja, ja, nou, ja en nee. Ik, bedoel, ik, ja, nee. ik ben niet direct bang, maar... Het is wel, ik heb al drie jaar lang uh, nou ja, allerlei gedoe... rond dat boek. Uh, ja. maar het, en ik... In al die jaren heel veel, ben ik in heel veel uitzendingen en, en lezingen en allemaal dat soort dingen geweest. Maar ik heb nog nooit meegemaakt inderdaad dat mensen van tevoren belden van... Uh, ja, ja nee, je, je kan niet komen. Nee, je bent wel, uh, nou ja, in ieder geval geschrokken. Uh, ja, nou ja nee, het is nooit leuk om, uh, om zoiets te horen. Nee. Je uh, zegt van, er is al drie jaar lang heel veel gedoe met het boek. klinkt bijna alsof je denkt van, had ik het misschien maar niet geschreven. Nee, nee uh, ja, er zijn ook heel veel positieve reacties en nou ja, de film maar dat boek is sinds die vorige weken is gaan draaien, iedere dag de, de best bezochte film van Nederland. Hm. Dus er, er zijn ook al veel mensen die, zeg maar, die het wel mooi vinden. Ja. En de, als ik op straat word aangesproken door mensen en trouwens mensen van alle verschillende afkomsten uh, ja, ik ben nog nooit op een negatieve manier uh, aangesproken. Dus ik, ik, nou ja, de, de, de reacties die ik zelf krijg zijn altijd heel enthousiast en uh, ja. positief. Dus uh, de, uh, het is niet dat ik denk van nou ah, had ik maar nooit gedaan. Je gaat je nog even beraden dus over wat je gaat doen met dit verhaal. Ja. Goed. Ja. Robert Vuijsje, dus over zijn doodbedreiging die hij vandaag heeft gehad van dat radiostation tenminste van de luisteraars dan. Dankjewel. je okay. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Elke dag geef ik het laatste woord aan de vrienden van de show. Zij vertellen wat hen is opgevallen. Zo is Peter Rewinkel de burgemeester van Groningen erg blij met zijn apps. Wat kunnen apps? ...het leven een stuk aangenamer maken. Met Google Earth kijk ik op zondere momenten in de tuin van onze vakantiewoning. Door SpotDoc en de app Politiek Archief... ...ben ik verlost van de enorme papieren stapel college- en raadstukken. En je kunt zelfs boodschappen doen via een app. Helaas alleen nog niet in mijn straat. De apps nemen ons leven over. En dat tot mijn grote genoegen. En dan ontwerper Hans Uwink, die had een reunie dit weekend. Hey, erbij. Afgelopen zaterdag had ik in niet van de middelbare school. En dat bleek, niemand was veranderd. Het verlegen meisje was nog steeds het verlegen meisje. De bescheiden jongen, de bescheiden jongen. En de branischopper, nog steeds de schopper. ondanks dat we allemaal een gezin hebben inmiddels. Vandaar mijn vraag, waarom rolleden op tv? op de kuffer. Denken we dat die mensen wel zullen veranderen? Ik betwijfel het. Zeker na afgelopen zaterdag. En tot slot, sportcommentator Evert de Napel. die heeft het over de nieuwe kuip. De KVB wil geen interlands meer laten spelen in de kuip. De KVB wil zelfs dat er een nieuwe kuip gebouwd wordt. De gemeente Rotterdam denkt eventueel nog aan renovatie. En die gaat daarover. En niet de KVB. Evert de Napel was dat. Zometeen veel meer sport. Natuurlijk in langs de lijn met Twan van Peperstraten. Ik dank mijn heren hier aan tafel, Ries van, en dank je Goed dat je er was. Erwin bij de mars, tot de volgende week. Maandag wil je ons niet missen in de tussentijd. We zijn het namelijk woensdag pas weer vanwege Facebook voetbal. Facebook.com slash BNN Today. BK kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. En dan moet hij erin gaan en dan gaat hij er niet in. Roemenië, Nederland. Komt de bal en wordt binnengedaan. Ja!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 Doe de test en maak kans op 2500 euro aan zuinige apparaten naar keuze. Week van de Energierekening.nl Lieve Heersbeestje, moet doneren, moet. Giro 1107, moet. Moet.nl, moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. moed.nl. Dit is Radio 1.